538 Nieuws. Twee uur.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 Uh, dan komen ze de files. 10 ja, stuks. In totaal, de drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A4. antwerpen Dinteloord voor Hogerheide. Een vertraging van ruim een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos 20 minuten. En de A58 Plissingen-Bergen-op-Zoom voor Hogerheide. Een vertraging van ruim 20 minuten.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 Slippers al aan. Of oh, bad slippers, moet ik misschien wel zeggen. nou goed, kom ik later op terug. Goedemiddag. Radio 538. Hartelijk welkom tot zes uur vanavond. maar nooit een eind aan. Maar ja, ook uh, toen uh, was vier minuten gewoon de max. Zal ik maar zeggen, uh, nothing's gonna stop us now. Dat was Starship. Ja, ja. wacht even. Het is menens. Het is het einde van de week met evens. Zet je radio stand op 10. Je kan ze horen, maar je kan ze niet zien. Nee. Ja, geluk man, want hij is terug man. En dat is lekker als je zelf even druk bent. Met je auto in de file op de terugweg. Het is weekend, dus we houden onze rug recht. Er is niemand die ons gek maakt. We zeggen goed als ze me vragen hoe het echt gaat. Jullie kennen de stijl. Even in de eten, dat is alles wat telt aan het einde van week 8. Ja, het is toch weer week 8 mensen. Ook februari dendert voorbij zou je wel kunnen zeggen. En dat is natuurlijk in een algemeenheid uh, met de tijd. Maar goed, laten we niet al te filosofisch worden aan het begin van deze show. Dat hebben we helemaal niet nodig. Goedemiddag Henk. Ja, goedemiddag. Hallo Hallo. En welkom alle lieve mensen aan de andere kant uh, van, uh, van het apparaat. Ik wil dat nog zo kunnen zeggen. Welkom bij uh, Evers Go! Tot uh, zes uur, tot aan het weekend, zullen we maar zeggen. Ja. Al is het voor sommige mensen misschien al weekend. En uh, voor sommige mensen begint de werkweek misschien nu. Ja, dat is allemaal verschillend. Maar kijk maar even wat past. Zo goede week gehad. Ja, lekker weekie weer. Lekker hoor. weekie weer, ja. ja. Niks uh, ja. te klagen. Niks te klagen? Nee. Dat is ook fijn, hè? Dat is je fijn, hè? Ja, je hoort mensen veel klagen. Je hoort mensen veel klagen, ja. Het ja. gaat ja. allemaal wel goed. Ja. Het ja. een gangetje, ja, hè, zeggen ja, ze ja, dan. Ja, ja, makkelijk lullen, zeggen mensen dan altijd. Dat is ook wel weer zo. Dat is helemaal waar. <laughs> ja, hoor. Henk, wat is jouw woord vandaag? Ja, dat komt uit de reclame van deze week. Oh, ja. Ik zag er meerdere keren voorbij komen. Rookworstpizza. pizza rookworstpizza. Ja, de pizza bestaat uit tomatensaus, mozzarella en royale plakken, authentieke HEMA rookworst. Ik weet niet... Ik weet het niet. Ja, tegenwoordig niet. iedereen smijt van alles op een pizza. Ja. Ook hij is ook toch op pizza en ja. zo. Ook, uh, wat, ja, ik ja. ja, hey, bedoel, ja, het kan natuurlijk. Maar een rookworst, dat is. Uh, maar het moet ook wel het, het is bijna helemaal niet lekker. Nee, precies dat. Die combinatie van uh, tomaten, ja? met de rookworst. Ja. ja, ik weet het ja, niet, ja, hier hoor. is een meug, zo is het ook ja, natuurlijk. Dat maar is ook zo. Uh, maar ja, voor jou is die niet. Uh. Het viel mij op van de week. Maar wat, is jou, wat, is jou, wat vind jij lekker op een pizza? Ja, gewoon een beetje salami of... Ja, salami, uh, ben ik ook ja, gek. Of nou, Peperoni. Peperoni. Weet je, wat is het ja. verschil tussen salami en peperoni eigenlijk? Het is wel pittiger toch, ja. Peperoni. Peperoni is pittiger. Ja. Oh, peperoni is pittiger. Met ja. oh, de, de P van de pepper, Ja, ja dat ja, kan je tot houden. Ja, en de ja. en salami natuurlijk wat zachter, de S van zachter. Ja, zout, ja. ja. Ja. En jij kom eens? Scheet onder broek scheetonderbroek. Heb hoor jij al woord, last heb ik even gemist. Uh, ja, zei. nou, dat... Uh, was het God het gelukkig. woord in het nieuws ook? Of is ja, dat was de, in het nieuws. Amerikaanse oh. wetenschappers die hebben uh, ondergoed ontwikkeld die bijhoudt wanneer er gassen vrijkomen. Oh. Hebben ze een aantal proefpersonen, hebben ze zeg maar zo'n slokje aangetrokken. Ja, ja, ja. ja. En, en daaruit blijkt dat een gezonde volwassene gemiddeld 32 keer per dag een scheet laat. Dat wist ik niet. De een doet dat vier keer, maar er zijn er ook bij, die hebben, doen het wel 60 keer. Nou, ja. met Oh, dat is twee jaar. Jij hebt zo'n onderbroek, hoor ik. Ja, nou, nou, ja, ja. Nee, ik heb hem aangesloten op mij Watch. Dus Ze ja. hopen met deze scheetonderbroek meer te leren over de spijsvertering... en hoe onze darmen daarop reageren. Ja, hij is nog niet te koop. Maar, maar hij komt eraan. Maar hij, kom hij komt eraan. Hij, kom hij, ja. komt er hij kan niet wachten, mensen. Want het is toch even lekker dat je even weet dat je... Ja. s'avonds na het eten even kan tellen van... nou, het waren er vandaag uh, zo en zoveel. Precies, ja. Ik oh, weet niet zo. of je de remsporen er makkelijk uit krijgt, maar dat... Uh, dat, dat maar er wordt ook niet bijgehouden of dat... In centimeter, zeg maar. Oké, scheetonderbroek. Ja, goed. Bij mij was het sportschool. Sportschool? Ja, ik weet niet of jullie... Nee, dat is dus het ding. Oh. Maar, want als je dus, nou, als, ik heb dus op een gegeven moment besloten om naar de sportschool te gaan. Maar als je dan een tijdje niet gaat, dan krijg je dus een mail. Oh, oh ja? Ja, van We missen Je. <lacht> <lacht> en daar heb ik zo pleuris aan. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Dat wil ik niet. Nee, nou, dat Eigenlijk, maar ik snap het ook. Maar ik bedoel, het is natuurlijk. hij nou, is om te motiveren natuurlijk. Oh ja. Maar uh, je krijgt er meteen, je wordt uh, op geattendeerd, zeg maar. Oh, Dus, uh, dus ik uh, was een beetje, uh, ja, sportschool. En als je dan even niet gaat, dan word je meteen... Uh... Maar goed, ja, we zijn nogal uh, druk uh, de afgelopen weken. Ik geloof dat ik, uh, ik heb de afgelopen, in, in elf dagen vorige week, acht keer opgetreden. Zo. Nou. En dat is 2,5 uur. En s'avonds kom ik echt uh, zeiknat van dat podium af. Dus ik vind het wel even genoeg. Ja, ja natuurlijk. Heb je dat ook teruggestuurd? Daar haal ze mee op. Ja. <laughs> Unsubscribe, wil ik doen. <laughs> Unsubscribe. Doen jullie dat wel eens? O, subscribe. ik heb dit niet gedaan hoor, maar... Uh, nee. Hebt, uh, in de mail krijg je het allemaal van die... Uh, ja, dan doe ik het wel eens als het, als het echt heel irritant wordt. Eita, op een gegeven moment dan ga je er toch echt Schiette even voor liggen. Als je soms in bed wakker wordt met die telefoon. denk je. Ja. nu ga ik een rondje unsubscriben. Ja. Ja. ja. Maar goed. Helpt het? Ja, totdat je ergens weer wat koopt. of ja, weer, uh, ergens weer in laat lullen. weet je wel. Dus vast even nul. Nou goed. Mensen, hartelijk welkom. Het is uh, 12 minuten over 2. Uh, en dan gaat hij weer fris en fruitig. Tot 6 uur vanavond, mensen. Ja hoor. Even volhouden. Het is weer vrijdag. Wat een feest. Het is me wel het week. Ja, weekend wordt het zo op de radio met Davis en Co. Met Davis en Co. Ja. Hartelijk welkom voor vrijdag de 20e jaargang 3 aflevering. Nou, wat denken jullie welke aflevering? Ik weet, ik heb niet op mijn afstand gekeken. 84. Oh, aflevering 84. Voor deze vrijdag droog bij 3 tot 8 graden vanavond en vannacht gaat het weer regenen. En de temperatuur blijft zoals die is. And did it is somber. 5 8 Like Zo, goedemiddag. Welkom bij Evers Co. Met de volgende show vandaag voor deze 20e van februari. Met uh, straks hier natuurlijk uh, de weekendquiz. Uh, met uh, wat vragen over uh, de afgelopen week, week 8. En we hebben ook uh, weer lange lallen. Wat zat er ook in de pocket? 2300 euro. dat wat ik Dus 2300 euro. En nog steeds geen idee wie de laller is. Kan je wel nagaan aan het bedrag. 48 namen heb ik gecheckt. Staan inmiddels al op onze site. Die, niet, die het niet zijn. 48 namen die het niet zijn. Ja. Dus, nou, zo lang spelen we het dus ook al. Ja, nou, er zijn ook heel veel namen. Dubbel, ja, oké, okay, nee, dus maar zo... goed. Uh, ja. ja. Oké, okay, straks dus uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor 2300 euro. En we zijn natuurlijk uh, aanbeland in de zomerweken, dus je maakt straks nog kans op een uh, lekker reisje naar, uh, nou ja, weet ik veel. Creta, Spanje, Rodos, Mallorca, Ibiza. We dus zijn het in de gaten. We gaan straks uh, weer een liedje laten horen waarbij één woord weg is geponst Oh. Ja, dat is, uh, dat, dan hoor je dus precies op het cruciale moment hoor je. Uh, en dan is het even, uh, ja. Goed, bij ons te gast vandaag is uh, Marnix Emanuel. Uh, bijna vriend van de show zou je kunnen zeggen. Geweldige zanger. Komt vandaag alleen met zijn gitaar hier uh, een liedje doen. En uh, Higo is vandaag uh, hier te gast. Een Nederlandse band. En uh, doet een nieuwe single. En straks ook de afsluiting zo rond uh, tien voor zes. Maar dat is nog heel ver weg. En leuk, vandaag ontvangen wij Ruben van der Meer. Die heeft, uh, ja, die heeft een nieuwe speelfilm uit. Gewoon een, een, een, een grote droom van hem om een keer een eigen film te maken. Eigen productie, eigen, eigen alles. Eigen financiering ook. Want ik geloof dat hij al zijn spaargeld er zo'n beetje in gestopt heeft. Wow. Uh, bad, bad slippers of bad slippers. Dat horen we straks al ja, moeilijk is dat. Ja, film is volgens mij gisteren in première gegaan. We gaan ja. straks uitgebreid met hem over kletsen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de terugblik op de afgelopen week. Dat doen we even met de dames en heren van De Stamtafel. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't ever stand there. inside.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 Ik smile. Goedemiddag, dit is Emers Co. Richting het weekend aan het eind van week 8. Met uh, meer muziek onderweg. Livehouse onder andere komt er zo meteen aan. En uh, ja mensen, hij zit er alweer helemaal klaar voor. Het laatste en het belangrijkste nieuws. En andere dingetjes van de afgelopen week hoor je zometeen van Henk Blok. En we spelen natuurlijk ook zometeen meteen de weekendquiz. De hele nacht de slaap van je dromen.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 Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Meisvrije vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseal. 18 plus speeldeur. Ja, echt serieus? Oh. oh, wat een geld! 10.000 tot verdikken me. Ben jij de volgende postcode pascode-loterij-winnaar? Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mm.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 Als jij hier een beetje zin in hebt, dan, dan ben je dit weekend bij 538 aan het goede adres. 538 Dance Department. Je hoort onder andere de nieuwe Pet, Joris Foren en Rijnieren Zonneveld. En in de hotmix BLR. Zaterdagavond 9 uur. Dance Department op 538. Little Mini! I want it, can I get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 Onze klassieker met heerlijke Flame Grill Beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl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 Goedemiddag, dit is uiteraard Het is droog bij 3 tot 8 graden. Vanavond en vannacht gaat het weer regenen. De temperatuur die blijft zoals die is. Ja. Dan de, de files op dit moment. Uh, 14 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht en Bos voor de Lingenbrug. Een ongeluk gebeurt daardoor een vertraging van bijna een kwartier. A9 Amstelveen Alkmaar voor Velsen. Door een auto met pech ook een kwartier vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten en levert de vertraging op van 20 minuten. 1 minuut over half 3. Hier zijn de hoofdpunten het nieuws. Henk Blok, goedemiddag, Henk. goedemiddag. Steeds meer winkels roepen speelsandproducten terug... waar mogelijk asbest in zit. Naast winkelketens Action, Top One Toys en Marskramer... roept ook HEMA speelgoed terug. Begin deze maand berichtte het AD dat in de helft van de onderzochte... speelsandproducten asbest was gevonden, wat kankerverwekkend is. De staat hoeft Corné H., die is veroordeeld voor een gijzeling in Ede... en ondanks medewerkers in de gevangenis in Vught gijzelde, geen voorrang te geven op een plek in een TBS-kliniek. Dit heeft de rechter geoordeeld in een zaak die door de advocaat van Haar was aangespannen. Haar staat op een wachtlijst. Hij heeft autisme en PTSS en hij hoort stemmen in zijn hoofd. En het is er dan eindelijk van gekomen. De hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona is af. Oh. Vanmorgen is een kruis op de toren van ruim 170 meter getakeld. Er wordt al meer dan 140 jaar aan de basiliek van Gaudi gewerkt. En hij is nog lang niet klaar. Met de hoofdingang zijn ze nog wel 10 jaar bezig. Oh. Maar de toren is klaar. Maar oké. Okay. Maar, maar dat is het hoogste punt. Het hoogste punt Komt ja, er dan ja. ook zo'n vlag op? Want dan moet je altijd een kratje de kruis. Een kruis zetten ze en, erop. Ja? Moet, je, moet je een kratje bier brengen, toch? Voor de, voor de bouwers. Oh, een kratje 1,5 miljard, hè? Gaat het uiteindelijk kosten. Oh ja, ah, nou, ja, dan heb je wel wat kopen. Ja, dan heb je wel. Ja, maar maar ja. dat is natuurlijk een schijntje gezien bij wat het oplevert. En ja. nou, als je het vergelijkt met het Binnenhof. Nou ja, de water. <lacht> <lacht> hier hebben ze het waarschijnlijk wat ze nauwkeurig kunnen uitrekenen. <lacht> het Binnenhof dachten ze dat het klaar was voor uh, 2 miljoen. is eigenlijk uh, 3 miljard geworden. Ja. ja, bij wijze van spreken. Ja. 3 miljard? Volgens mij nog meer. Ja, ik weet niet precies, maar het, is, het, is, het loopt Helemaal de spuik gaat uit, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja maar ja. je moet het natuurlijk over een. Dat moet je over 100 jaar zien, hè? Ja, ik kan me nog herinneren, de bouwvrouw. Ik zeg voor de rest niks. Nee, nee, nee. Ja, ja, goed. Nee, Jij hebt wat dat betreft olifantengeugen, eh, kogers. Ja, ja. Uh, uh, Henk, zijn er ja, nog andere dingetjes? Nou, zeker. Week. Ja, dit was natuurlijk de week van Nathalie van Berkel, hè? Nathalie van Berkel, ja. ja. Nathalie, Nathalie van, van Berkel. Berkel. Oh, ik heb daar inderdaad een dingetje van. Aan de andere kant even kijken. Ja! Nathalie, Nathalie van, van Berkel dat ik dit vroeger ook al eens gebruik ja. had, maar Dat wist ik niet meer. Wel us gebruikt, dat had je zo ongeveer elke dag. Serieus? Ja joh. Weet ik dus niks meer van? Nee? <lacht> ja, zo ik zo, ik he. heb zulke gaten in mijn geheugen, hij zegt die normaal. Weet je nog wel wie wij zijn? <lacht> <lacht> Natuurlijk. Rick. <Dat> je. <lacht> Nathalie van Berkel, daar had je het over. Nathalie, Nathalie van, van Berkel, Berkel ja. Ja. ja, die zou uh, staatssecretaris worden voor D66, ja, maar ze werd het niet, want ze had een beetje zitten jokkenbrokken. Nou, nou, een beetje. In haar CV ze had ah. gezegd dat ze naar de universiteit was geweest. En daar een diploma had gehaald. Ja, was het maar ze was het één een jaartje HBO. Ja, ze is oh, dan waarschijnlijk knap. naar binnen gegaan en gevraagd: mag ik hier even naar het toilet? En weer dan naar buiten gegaan. <laughs> klopte, klopte jouw cv bijvoorbeeld, vroeger? Heb jij ooit een CV gemaakt? Heb je een CV? Nou, dat, dat is een goede vraag. Nee, dat heb ik nooit gemaakt. Jij, he? Ja, bij we, we, welke, we, welke ziekomroep ik gewerkt had? Ja, dat was. Ja. Geen diploma's en dat soort dingen. Ik, nou? ik heb geen diploma's, nee, die dus daar kan ik ook, de... ook niet over liegen. Ja, nee. maar voor diploma heb ik. Ja, En ja, van de MEAO heb ik vijf van de zes certificaten. Ik heb alleen AJLO. En dat is? Alle Jezuslaagonderwijs. Onderwijs. Ja. Ja, een vriend van mij die zegt altijd: van... Ja, ik heb HTS gedaan. Dan stond een keer in de kroeg. En die paarde echt zoiets van: ja, Jij HTS? En toen zei ja jazeker, Hardenbergse Technische School. <lacht> ja, ja. Maar goed, daar nee, heb je dus nee. ook niks aan. Maar ze stopt ook als een Kamerlid precies op het moment dat ze recht had op twee jaar wachtgeld. Ach! Was ze een paar <lacht> dagen eerder <lacht> gestopt dat had ze naar haar wachtgeld kunnen fluiten. Dat is, ze krijgt gewoon twee jaar jacht, wachtgeld. Ja, ja, ja, ik heb even opgezocht wat dat, wat dat nou allemaal oplevert, dat wachtgeld. Misschien dat het voor ons nog wel uh, lucratief is. Salaris van een Kamerlid is 141.000 per jaar. In het eerste jaar wachtgeld krijgt ze dus 112.800 euro per jaar. En in het tweede jaar krijgt ze nog 98.000 euro per jaar. Dat twee de tweejaarlijke uitzingen, zeg ik. Het is, wel, het is wel vreemd, wat ik, wat ik ook tegenkwam... is namelijk uh, bij, die, bij die verkiezingen... zat er maar een gat van 26.000 stemmen tussen D66 en PVV. PVV ja. nou, deze van Berkel heeft 41.000 stemmen gehad. Als hij ja? die dus af zou trekken, omdat zij eh, hoog heeft, zou de PVV gewonnen hebben. Ja. Oh ja. ja. Zij heeft voorkeurstemmen gehad, natuurlijk. Ja, zij heeft ja. voorkeurstemmen gehad. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, goed, ja. gaat deze stemmen aan de partij teruggeven, toch of niet? Of uh, ja, dat dat is het goed, goed? Is wel, ja. Dat is wel, ja. Dat zou ik toch wel zeggen, ja. Maar goed, ze kan in ieder geval lekker twee jaar Ach, ja. beetje, even renten hier. Maar toch zou er niet iets voor moeten zijn dat als jij. je hebt de hut al voorgelogen, laat we eerlijk zijn. Ja. Ja. ja. Of straffen van, zou ik zeggen. Nou ja, dan niet alleen. als jij de zak neemt, krijg je ook geen uitkering. Nee. Als je ontslagen wordt, dan is dat anders. Maar als je zelf de zak neemt, krijg je. Mensen zaten er. Ja. Ja, dat voelt niet goed, hè? Nee, dit voelt lekker. raar. Inderdaad. Maar ze kan er nog afstand van doen als ze dat ah, willen, hè? Ja. Er dus zitten we al een week op te wachten. Nou, goed, ja, wat, zou, wat zou je zelf doen? Denk je ja. dan altijd, hè? Ja. Ja. Nou, dat vind ik ook. Ja, niet. Je, je doet dat, je doet dat, dat doe je dan toch voor de bühne. Want zij denkt: ja, ik heb hier twee jaar gezeten, ik heb er gewoon recht op. Ja. ja. ja. Je kan het haar. Het, het, het, is, het kan, het mag. Het systeem moet veranderen. Ja. Ja, ah, ah, het systeem er. veranderen. Maar liegen mag niet. Hé? Liegen mag niet? Liegen mag ook niet. Nee, nee, dat klopt. De NS klaagde deze week over carnavalvirus... die er een zootje van maakte in de treinen. Er, er waren 250 extra schoonmakers ingezet... die 10.000 vuilniszakken nodig hadden... om alle troep uit de treintoestellen te krijgen. Ook lag er veel braaksel in de trein. Ach, dat is ook een mooi woord, hè? Braaksel. Zo braaksel, inderdaad. Braaksel. Ja, ja. De NS vervoerde zo'n 200.000 mensen... van de naar de carnavalsteden. Hebben jullie nog carnaval gezien? Nee, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft zeggen. Nee. Nee. En het citaat van de week... Oh, dat is ook altijd even leuk, ja. Ja, het Podcast onder druk om dat. En het gaat over Edwin Evers. Het citaat van de week. Ja, dat is een beetje ongemakkelijk hoor. Edwin is een ongelooflijk snelle denker. Oh, snelle denker. ja. Nou, hij... dat verschilt wel leg, leg wel aan wanneer je wat vraagt. Hij is heel empathisch. Empathisch, ja. ja. Uh, en hij is achter de microfoon hetzelfde als wanneer je een kop koffie met hem drinkt in zijn uh, keuken. Maar wie zegt dat? Ja, dat zou je wel willen weten. Dat zou ik wel willen weten. Dat is uh, George Freuling. George Vreulich? Ah, en hij de vindt de ook dat je daarom burgerbeester zou kunnen worden. <tie> Dat zou wel het laatste. Hij is burgemeester geworden. Hij is burgemeester geworden. Ja, ja dat is bijzonder, hè? Ja, ja, absoluut. Ja. Maar zou je het willen? Nee, ja, alsjeblieft. Hou oh, op. Dat is, dat, is dat is niks voor mij. Echt dat verschrikkelijk. Ja. Toch zou je wel een goede zijn, denk Goede burgemeester, denk, ja, ja. denk nou, ik. Nou, ik ben er zeker van niet. Oh. Helemaal omdat je altijd dat alles vergeet. Ja, dat is, dat is wel een preek denk ik, inderdaad. In de politiek wel, ja. ja. Het is 538 en dit is Lifehouse.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 Kill me Damiano David en uh, Nij uh, Rogers doet ook mee. Die hebben ze er ook weer uh, tussen gewurpt. Ge, ge, die had nog geen iets genoeg gehad. Oh, dus ik denk, nou ik doe nog een uh, rondje mee, als je het neer vindt. Oké, okay, we gaan zo meteen uh, de weekendquiz spelen. We gaan het eigenlijk nu doen. Uh, onze lijnen zijn open 0909-3053. Ach, je moet wel iets weten van de actualiteit van de afgelopen week. Want Cobus heeft wat uh, vragen voorbereid. En uh, daarin is een, uh, ja, een stukje van het antwoord weggeknipt. Uh, weg, uh, ge, of gehuurd, of, of gebeld, of geplomst, of weet ik van wat. Of uh, wat tegenwoordig ook natuurlijk heel veel. Uh, ofzo, of zo. Uh, kan van alles wezen. Oké, okay, 0909-3058 is het nummer voor. Ja, mensen, de weekendquest voor week 8. Ja, Hij ligt achter ons genoeg gebeurt natuurlijk. Olympische Spelen nog in volle gang. Ah, bijna afgelopen, hè? Bijna afgelopen. Ja. Sensatie weer ook. Oh, Vanmiddag om half vijf, hè, de dames. Hebben de dames eh uh, Gisteren ja, ja. Dus gisteren dus... fantastisch, hè? Oh, wat goed. En Joep Mennen uh, oh. die even dag van nou. Ik ja. heb dan nu toch val ik in de prijzen. Heb ja. je Erwin gezien? Die ging helemaal uit zijn ja, plaatje Die sloeg nog iemand zijn bril van zijn hoofd ja. Ik in al zijn enthousiasme. Ja. Oh, oh, oh, wat ja. een spelen. Maakt hij ook mee hè, die Joep. Het is ook uh... ja, geweldig hoor. Maar goed. Uh, we gaan uh, naar de telefoon. En daar is uh, Robert. Hallo Robert. Hallo! Hallo. Hoe is het? Ja, goed, dankjewel. Is het Robert of Robert? Nee, Robert, Robert, met uh, één beestje. Oh, hoor. het is Ro Robert. Ik spreek, ik spreek het toch nog uh. verkeerd uit. Robert. Waar bel je vandaan, Robert? Uh, nou, ik zit in de auto, maar uh, ik, kom, ik kom uit Voorburg. Voorburg. Oh. Oké, okay, heel goed. Ja. En dan ja. ga je daar nu ook naartoe? Heb je weekend al? Ja, ik ben al onderweg naar huis en dan uh, ja, lekker met de voetjes op de tafel. Oh, een potje bier erbij, hoor ik. L Lekker! Ik hey, dacht. <laughs> en wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben uh, distributiemedewerker, bij van de helm. Distributiemedewerker? Ja, wagenslaan je losse. Oh, oké, okay. oké, okay, heel goed. Hey, uh, ja, heb je de actualiteit een beetje gevolgd afgelopen week? Ja, ik zit er altijd wel een beetje in, dus ik ja, denk okay. wel dat ik wat antwoorden weet. Nou, dat zou mooi zijn, want uh, we hebben sowieso voor jou, uh, Davis Co, uh, borrelplank, uh, Kijk. en Co, borrelplank. Ah, borrelplankje. En we hebben in totaal voor 100 euro aan uh, borrelhapjes, maar dan voor elke vraag uh, 20, uh, 20 euro die je goed beantwoordt. Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou lekker zijn voor het weekend. Ben je er klaar voor? Ja, geef ik, ik geef Kobus het woord. Ja. Cobus, ja. Afgelopen woensdag, je zei het al, was het, uh, het carnaval voorbij. En ja. uh, Hart van Nederland die had een bericht over de politie in Eindhoven. Of zoals ze in carnavalstijd Eindhoven noemen, Lampengat. lampengat ja. Nu carnaval erop zit, maakt ook de politie de balans op. Ze hebben flink wat controles gedaan op bijvoorbeeld rijden onder invloed. In Eindhoven, oftewel Lampengat, zijn... Ja, ja in Eindhoven, oftewel Lampengat, zijn A, meerdere mensen aangehouden. B. Mensen tegen de lamp gelopen. <laughs> of C. Alcoholcontroles gehouden. Ja nou, tegen de lamp gelopen vind ik wel leuk flink. Kijk ja, wel leuk, ja. Nou, komt ie. Was B. In Eindhoven, oftewel Lampengat, zijn flink wat mensen tegen de lamp gelopen. Ja! ja! Ah, ja! 20 euro. De door. We gaan naar het politiek oh, ja. commentator Janot van Beurden. Knappe jongen zat de afgelopen week was te gast bij uh, VI. En uh, Wilfred Gené, die zei het volgende. Dat hij mij is wel gelijk populair. De vrouwen zeer, uh, te spreken ook over jou. Maar je hebt plaats verteld in de wandelgangen, je bent al voorzien. Nee, ik, ik ben al voorzien, ik heb een ja. hele leuke vriendin. Ja. Ja. Ja. Dus ja. die hebben ook ja. allemaal pech. Ja, wat was vervolgens het antwoord van Job Knoester, die ook aan tafel za zat... toen hij zei van uh, heb een, dus ja, ja, ik heb een vriendin, dus iedereen heeft pech. Is dat A? Uh, maar goed, joh, ik ben ook drie keer getrouwd. B, zo een trouwe BN'er, dat zie je niet vaak. Of C, je vriendin is een gezegend mens. Nou ja, ik ben fan, dus je antwoord A. Waar komt ie? Oh, ik ben al voorzien. Ik heb een hele ja. leuke vriendin. Ja, ja. ja. Dus ja. die hebben we ook allemaal pech. Maar goed, ik ben ook drie keer getrouwd. Hoppakee, joh. Genoemstig is ook zo grappig. Hè. We gaan naar gisteren, de dag dat uh, Tafkappen, dat, uh, de Andrew, formerly known as Prins, uh, op zijn verjaardag werd gearresteerd. En Thomas van Groningen die zei het volgende. Ja, op zijn verjaardag gearresteerd. Ik las op X iemand die zei, ja, het is niet de eerste keer. Ja, het is niet de eerste keer dat A, de voormalig Prins de headlines bepaalt. B, Andrew handboeien om heeft op zijn verjaardag. Of C, dat het Koningshuis in verlegenheid wordt gebracht. Oeh, eh. Uh, onder de avond, een hockey. De jij denkt de voormalige prins de headlines bepaalt. We gaan ja. luisteren. Iemand die zei: het is niet de eerste keer dat op zijn verjaardag handboeien om heeft. Ah, ah, ja, nee, deze, deze ah, jammer. Dat is, jammer. dat is jammer. Blijft op 40 euro we gaan door. We gaan naar de Amsterdamse gemeenteraad woensdagavond. Daar werd gedebatteerd over een omstreden woonproject, Stek Oost... waarbij statushouders en studenten dan in één wooncomplex samenwonen. Nou, allemaal incidenten daar met drugs, geweld, aanranding. Het zijn eigenlijk incidenten met statushouders. Terwijl anderen in die raad het liever wilden hebben over mensen met een piemel. Nou, dat werd echt een genante aflevering van Lucky TV. Want het werd over piemels gepraat, blablabla. Oh. Bla, bla. Nou goed, Duck had er geen goed woord voor over. Luister maar even. Als deze mensen met deze ledematen ook onder die 70% mogen plaatsen... waarom is het logisch om hier te staan? Nee, het is gekkenhuis dit, nee. hè? He? Dit is gewoon... Dit is het... Mm, ja, dit is gekkenhuis dit, he, zegt Wierd. Dit is A, de gemeentepolitiek anno 2026. B, dit is een aflevering van Koefnoen. Of C, dit is het krankzinnige gesticht Amsterdam. ik uh, kan het bij. Jij denkt een aflevering van hey. Koefnoen. we gaan luisteren. Dit is gewoon. Dit is het, dames en heren, dit is het krankzinnige gezicht Amsterdam. Oh. <laughs> Ja, hey, oh, Je hebt nog steeds 40 euro, nog kans op 60. Hier komt de laatste vraag. Ja, schaatser Joep Wenemars, die al buiten de prijzen viel... natuurlijk op de 1000 meter hè, vanwege die wissel... die werd door de NOS geïnterviewd na zijn vierde plek op de 1500 meter. Luister maar. Ja, ik wil eigenlijk vragen, wat voor, wat, wat voor gevoel loop jij nu zo dat ijs af? Nou ja, gewoon echt een... Uh... Ja, met wat voor gevoel loopt hij het ijs af? Nou, een gevoel van uh, A, ik zet mijn schaatsen op marktplaats... B, met een zeer onbevredigend gevoel... Of C. Gewoon, het lijkt wel of ik in een of andere kutfilm ben beland. Ja, ik dacht dat hij in een of andere kutfilm was beland. <laughs> We gaan luisteren. <laughs> nou ja, gewoon echt in een, uh, een of andere kutfilm beland. Ja, nou, dat is toch nog 60 euro's bij elkaar. Lekker man. Toch? Lekker voorbij het postje bier. <laughs> Daar ga je maar ongelooflijk van genieten. Het borrenplankje en de 60 euro's die komen zo snel mogelijk naar je toe. Ik wens jou een goed weekend en dankjewel voor het meedoen. Volg hetzelfde jongens. Dag, dag, uit dag, dag Robert. Hoi hoi. Hoi hoi, dat was Robert. Ah. Ah. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat zeg je daarvan?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 Fans van Laanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor Eens Ter Beter Leven Slagers rockworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, reisje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan?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 Lidl Minis! de minis... Van en van fruit... Jullie zijn vrienden... Spaar nu bij Lidl voor gratis minis. tien kleurrijke groeten- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door-het-bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras...